Jobboot met het NOS-journaal. vindt het onacceptabel dat politici bedreigd worden vanwege de komst van asielzoekerscentra. Minister Plasterk, verantwoordelijk voor het lokale bestuur, zegt dat van alle bedreigingen aangifte is gedaan. En dat het Openbaar Ministerie bij het bedreigen van politici hogere straffen kan eisen. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen nacht in Den Haag zwaar gewond geraakt toen hij op de vlucht sloeg voor de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De man zat na een inbraakmelding op het dak van een bedrijf. Toen agenten hem wilden aanhouden sloeg hij op de vlucht. Een ingezette politiehond heeft de man gebeten. Het is niet bekend of de man van het dak is gevallen en daardoor gewond raakte of door de hondenbeet zwaar gewond is geraakt. In een huis in Raamsdonkveer is het lichaam gevonden van een man. Hij is door het misdrijf om het leven gekomen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden, meldt Omroep Brabant, vermoedelijk de bewoner van het huis. Het gaat waarschijnlijk om een misdrijf in de relationele sfeer. Het slachtoffer woont bij de verdachte in huis, zeggen bronnen tegen de regionale omroep. Door het begin van de herfstvakantie is het al vroeg druk op de weg. Volgens de AWB en de verkeersinformatiedienst begint de spits vroeger dan normaal door een combinatie van vakantieverkeer en regen. Vooral op de wegen naar het oosten en zuiden is het druk. Scholen in de regio's Midden- en Noord-Nederland krijgen vanmiddag vakantie. En de verwachting is dat veel mensen dan meteen in de auto stappen naar hun vakantieadres. Het kabinet gaat de keuring van dierlijke en plantaardige voedselproducten aanpakken. De overheid krijgt meer verantwoordelijkheid en het bedrijfsleven minder. Aanleiding zijn de schandalen met bijvoorbeeld paardenvlees dat als rundvlees werd verkocht. Staatssecretaris Dijksma zegt dat er nu een einde komt aan de slager die zijn eigen vlees keurt. Ze wil de rol van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit versterken. Die dienst mag straks hogere boetes uitdelen die volgens haar recht doen aan de ernst van de overtreding. Het weer op veel plaatsen stevige regenbuien, temperatuur tussen 7 en 10 graden. Vannacht wordt het droog, morgen bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land af en toe regen of motregen. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Meer en de afrit Buntschoten 15 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 7. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 4. Op de A20 hoek van Holland Gouda bij Knoop en Terburgseplein 4 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3. En ook op de A27 vanaf de andere kant, vanaf uh, Utrecht naar Gorkum... tussen Nieuwegein en Lexmond, 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en dat levert 40 minuten op onthoud op. Op de N44 Wassenaar Den Haag staat het vast. Bij Wassenaar daar staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Van 16 oktober 2015. Weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. Deze week hebben we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, 12 dalers en maar liefst drie nieuwe binnenkomers. Mika zit erin, de first Eight Kit komt er weer in en Adam Lambert met zijn nieuwe single. Dat betekent ook dat er weer drie artiesten helaas uit de lijst zijn verdwenen. Na 25 weken is Madcon met Don't Worry de hoogste positie, was een nummer 1. David Guetta samen met Nicky Minaj en Afrojack met Hey Mama is na 22 weken uit de lijst. En na 13 weken is Afrojack samen met Mike Taylor met de summer Thing uit de lijst. De snelste stijger deze week in handen van Omi met de Hula Hoop. 15 plaatsen gestegen maar liefst. En de snelste daler is Maroon 5 met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. 10 plaatsen gedaald. Maar dan mag de Brit niet drukken. Het blijven goede platen. Hey, dit uur gaan we kijken naar wat artiestennieuws... en natuurlijk de eerste helft van de lijst van de top 40 van Europa. En tweede uur uh, zullen we naar de Nederlandse top 40 ook nog even gaan kijken... en uh, ons opmaken voor de top 3 natuurlijk van uh, deze week. Benieuwd hoe die eruit ziet? Nou, blijf dan nou rustig luisteren. Even voor de klok van 5 uh, uur, zo om een bij kwart voor vijf... Uh, zullen we beginnen met de derde klik. Eerst gaan we luisteren hoe de top 3 van vorige week eruit zag... Wat doe you... nummer 3 Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 3-nummer 1 is uh, vorige week in de top 3 op 3. Justin Bieber, 2 Nicky Jam en Rick Iglesias. Op 1 stond de Megan Trainer samen met de Charlie Pad, met de Marvin Gabe. Hoe de top 3 er nu uitziet deze week, kwart voor 5. Maar eerst beginnen we met de nummer 39. Five more hours. What you wanna do, baby? Where you wanna go. I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor, floor.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 Kijk, is best druilerig, regenachtig en uh, best koud. Krijg ik een foto toegestuurd van een van onze uh, vaste luisteraars. Die zit namelijk nou lekker in Spanje. Nou, daar word je niet vrolijk van, hoor. Helemaal bruin in het zonnetje. Nou ja, nou goed, niks aan te doen. Hoort er ook bij. Ik ben er ook geweest. dan niet in Spanje, maar wel bij de zon. Hé, hey, uh, 39 was dit. Uh, five more hours van Chris Brown en Dior. Wij gaan door met de nummer 38. De eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die is in handen van Mika. Michael Holbrook Pennyman uit Beirut komt hij. Nou, je kent hem als uh, Mika het beste natuurlijk. Um, ja, welke nummers zijn het bekendste van hem? Nou, je kent uh, uh, bijvoorbeeld Relax, Take It Easy, well, of, uh, Big Girls You Are Beautiful. Uh, Grace Kelly, uh, nou ja, ga ze maar door eigenlijk. En hij heeft weer een, een nieuwe single uitgebracht. En deze single... Um, ja, weet je, ik kan er heel veel over gaan zeggen... Maar ik denk dat je gewoon best lekker daarna kan luisteren. Staring at the Sun heet hij. Van Mika, nieuwste single. Iedereen weet alles over Mika al. Dus uh, dat gaan we niet doen. Op 38 deze week, uh, nieuw binnengekomen: Staring at the Sun, Mika.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 Jamie Lawson, Wasn't Expecting That op uh, 37. Deze week uh, in de Euro Breakdown. Daarvoor hoorde je Mika met uh, Staring at the Sun op uh, 38. Uh, nieuw binnengekomen deze week. En wie ook nieuw binnengekomen is, staat op uh, 36. Ja, het is dat Sander er nou niet is, want anders uh, had hij met zijn rode kruispakje kunnen staan. Want het is uh, First Aid Kit. De zusjes uh, Johanna en uh, Clara Zöderberg, die zijn uh, sinds uh, 2007 alweer actief als uh, First Aid Kit. En het uh, Zweedse duo dat vooral uh, volkachtige nummers maakt. Uh, valt op met een cover van uh, Tiger Mountain, dat origineel was van uh, Fleet Foxes. En een jaar later verschijnt dan het uh, mini-album van hun uh, Drunken Trees, wat later uitgroeid uh, tot een volledig debuutalbum. In 2010 verschijnt dan hun uh, tweede album, The Big Black and the Blue, waarmee de zussen op Tour 9 gaan en inspiratie opdoen voor het uh, album Stay Gold, dat in de zomer van 2014 uh, eruit kwam. En in augustus, uh, jongsleden, zijn ze een van de verrassingen op het uh, Lowlands Festival geweest. Waarna vooral het uh, nummer My Silver Lining onder de aandacht uh, van het grote publiek komt. En dat nummer, die single, die is dus ook deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown op een 36 e plek. First Aid kit met uh, My Silver Lining. elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder Timeless night in my dreams walk in the streets a somo ghost town i tried to believe in God and James Dean but Hollywood soul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 Aan het uh, timmeren, al zeg ik het zelf. Want uh, Adam Mitchell Lambert eindigde in uh, 2009... toen als de verliezende finalist van uh, American Idol. En de zanger brengt toen in ons land uh, verschillende singles uit... waaronder uh, If I Hate You and Better Than I Know Myself. Maar toch haalde hij alleen maar met één nummer eigenlijk... Uh, in Nederland de top 40. Dat was uh, What Do You Want From Me. Dat uh, heeft hij nummer 7 positie gehaald in uh, 2010... Nou, de zanger die in uh, 2012 zijn tweede studioalbum uitbrengt... speelt een uh, rol in de Amerikaanse muziek, hitserie Glee... waar hij nummers van onder meer Madonna en Katy Perry een nieuw leven inblaast. En samen met Nile Rogers werkt hij dan uh, mee aan het uh, debuutalbum van Avicii... op een nummer Lay Me Down. Na nou, 2015 is het uh, derde album van Lambert, uh, The Original High, verschenen. En de eerste single hoorde je net, hè? Dat was uh, Ghost Town en dat groeit uit tot een van zijn grootste successen... Uh, niet alleen in ons land, maar ook in de rest van Europa. Nou, nu is het bekend geworden dat een uh, Another Lonely Night zijn volgende single is en die is ook uh, nieuw binnengekomen deze week. Dan, uh, maar dan op een 31e plek. Adam Lambert met Another Lonely Night voor jou hier op uh, ZFM tijdens Your Breakdown op uh, nummer 31. Ghost. Oh. Fiji op 28 met de For a Better Day. Ondertussen uh, ja, nog niet zo lang in de lijst hoor, Avicii. Of We spreken voor Better Day twee weken. Pas vorige week binnengekomen, dus op uh, 31. Hij heeft een klein overzicht voor je welke plaat we gehad hebben welke we hebben overgeslagen. Tien weken lang vinden we in de lijst op nummer 40 Sigma staan met Ella Henderson en met uh, Glitterbolt. Dus voor de derde week alweer uh, blijven zitten op 40. Op een of andere manier willen ze het er maar niet uitgaan. Hey, op 39 uh, Dior samen Chris Brown, 5 more hours. Mika Staring at the Sun op 38, nieuw binnengekomen deze week. Vorige week binnengekomen op 39, deze week twee plaatsen omhoog op 37. Is uh, Jamie Lawson met Wasn't Expecting Dead. Op 36 First Aid Kit, My Silver Lining, nieuw binnengekomen... En op 35 is Sarah Larsen blijven zitten met uh, Uncover. Op 34 dan vinden we Elijah met uh, Summer 2015. En op 33 Adam Lambert met Ghost Town. 32 is een handen van uh, Skrillex aan met Diplo. En uh, Justin Bieber, Where Are You Now? En op 31 vinden we Adam Lambert, Another Lonely Night. Nieuw binnengekomen deze week uh, in de Europese top 40. 30 dan, Nathalie LaRose met uh, Samba, die blijft zitten in hun negentiende uh, week. 16 weken lang in de lijst, deze week op uh, 29, Florida, Robin Dick en Verdine uh, White met I Don't Like It, I Love It. En je hoort hem net op uh, 28, Avicii, voor a better day. De Euro Breakdown op Vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 27 vinden we dan dood dan. Op 26 zagen Lars en Lush Live. Op 25 Lena Wild and Free. En dit is de nummer 24 van deze week. Dat is Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin. Blijven zitten in een derde week dat ze erin zitten met Running Lose It All.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 Euro breakdown. Oh, The oh. hey. roller skates and lights, hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by.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 36 uh, vorige week binnengekomen. Nu naar een uh, 21ste plek toe. En ze zien maar weer dat uh, ook Omi niet een uh, one day fly is. Mooie goede tweede nieuwe single van uh, Omi Hulu. Op uh, 21 de snelste stijger En van de snelste stijger gaan we meteen door naar de snelste daler van deze week. Maar on 5 dit summer's gonna hurt like a motherfucker. Van 10 naar 20 in hun uh, 16e week. Bitch There's always the been she is Cause she's so thin. Vanochtend, vanochtend. is de nieuwste single van One Direction in première gegaan bij uh, de BBC. Uh, perfect is de opvolger van de eerste single van het uh, album Made in the AM. Uh, Drag Me Down heet dat. Nou, fans claim direct uh, dat het nummer een uh, weerwoord is op de tracks van Taylor Swift op uh, 1989. Die zelf ook een relatie had met uh, Harry Styles. Uh, welke tekst nou, als je ervan houdt om te doen waar je altijd van hebt gedroomd, dan ben je perfect. Nou, vallend genoeg vertelt... Uh, Taylor Swift deze week zelf dat ze nooit zal onthullen over wie haar liedjes gaan. Dus wellicht dat het uh, ook de Persona Perfect wel door de One Direction uh, beschermd zal gaan worden. Met Drag Me Down, Infinity en Perfect kennen we nu drie nummers van het vijfde album van uh, One Direction. Dat op uh, 13 november zelf uh, zal gaan verschijnen. Hey Lady Gaga dan, die heeft namelijk in een interview uh, met Billboard over Born This Way Stichting verteld. Uh, dat er een verband is tussen depressie en het online leven. Gaga wilde de stichting graag starten nadat ze haar fans uh, zag opgroeien en worstelen met uh, verschillende problemen. Veel van hen uh, vertelden hun verhalen en ze waren erg heftig. De kinderen zijn nog jong, de meeste tussen de 11 en 17 jaar oud. En ik was bezorgd over hen en herkende veel van mezelf in de verhalen, al dus... Uh, Lady Gaga na de depressie en angst staan heel dicht bij elkaar, zegt ze. En er is iets in de huidige maatschappij waarin iedereen alleen nog maar op zijn telefoon bezig is. Mensen kijken elkaar niet meer aan, waardoor kinderen zich alleen gaan voelen. Ze lezen allerlei hatelijke teksten op internet. Het internet is een toilet, zo zegt ze. Het was een fantastische informatiebron, maar tegenwoordig moet je door een hoop shit gaan om het juiste te vinden. Nou, door de kinderen aandacht te geven, naar hun verhalen te luisteren en eventueel hulp aan te bieden. Hoop de aandacht voor elkaar als mens weer terug te krijgen in deze online maatschappij. Maar volgens mij dankzij deze online maatschappij is hij ook zo bekend. Maar goed, dat zal wel. Hey, 20 november dan. 20 november verschijnt het 13e studioalbum van Marco Borsato. Het nieuwe album van Borsato volgt exact twee jaar na de release van Duizend Spiegels. Waarop de hits Muziek, ik, uh, ik zou het zo weer overdoen en samen voor altijd stonden. Als voorloper van het album verscheen uh, vandaag het nummer Muziek. Die track was voor het eerst op radio te horen bij staat op. Nou, de inspiratie voor Mooi kwam uit het... Uh... Benauwde momenten die ook succes met zich meebrengen. Nou, de zanger is druk bezig met repetities. Ook van Symphonica in Rosso Concert. Die op vrijdag 23 oktober van start gaan in het Ziggo Dome. Seven Layers dan van Dota. Nee, dat album is in de uitzending van RTL Late Night afgelopen donderdag... Um, dubbel platina geworden. Want zijn album is dubbel platina geworden. En dat nieuws werd hem verteld in een videoboodschap van Ben Volt. Ik zie je in november als we samen door de Verenigde Staten toeren. Maar eerst heb ik een fantastisch nieuws voor je. Je album is dubbel platina geworden. Nou, Dothan was duidelijk toen onder de indruk. Hij zegt, ik schaam me soms. Ik heb zoveel dingen gehad in het afgelopen jaar. Twee jaar geleden, toen ik die plaat maakte... dacht ik, ik moet een soort van rockster zijn. En nou, toen ben ik gewoon met mijn gitaartje in de studio gaan zitten... En uh, heeft hij die uh, plaat opgenomen. En dat is uh, ongelofelijk. Zo liet hij uh, geëmotioneerd weten. aan Hoe uh, werd dat dan die dat programma uh, presenteert. Nou, de zanger wil zich de uh, komende periode gaan focussen op een uh, nieuw album. Ik uh, wil weer een album gaan maken dat uh, recht uit mijn hart komt. Oh. En nog meer uh, Nederlands uh, nieuws, uh, Wolter Kroes dan. Want het zat er al een tijdje aan te komen. En uh, dinsdagavond werd het duidelijk dat het uh, Nederlands elftal... Het zal hier niet zijn ontgaan. Uh, geen Europees kampioenschap voetbal hoeft te spelen. Hier hebben we lekker vrij volgend jaar. Maar we hebben er, uh, ons als natie inmiddels al uh, overheen gezet. Nou, dat weet ik niet. Hey, Evers staat op. Uh, wist Wolter Kroes te enthousiasmeren om een nieuwe versie op te nemen van uh, FIFA Hollandia. Uh, in 1985 had vader Abraham... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Een stukje luister ervan. In 1950 had vader Abraham een uh, positief voorgevoel bij het WK-voetbal toen in uh, Mexico. En hij bracht toen de zingen uit, we gaan naar Mexico. Maar we ringen niet. Walter Cruz uh, dit uh, van uh, FIFA Hollandia. Kijk wat het is.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 We gaan ons zwaar beschatten, want de leeuw ligt op zijn zijde. Ja. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat is dus uh, Walter Kroes' uh, zijn gedeelte, zijn ode aan uh, het mooie voetbal. Oh, oh, dat we er niet naar de gaan. Hey, dit is nummer 17 uh, van de Euro Breakdown van deze week. Mark en week road samen met uh, Sam White. En de nummer heet uh, Last One. Sam White met Plus 1 op uh, nummer 17 deze week in de Euro Breakdown. Ondertussen staan ze alweer 14 weken in de lijst. Twee plaatsen gestegen deze week. En uh, nog twee plaatsen hoger. Dat was een uh, hoogste positie, nummer 15. Misschien gaat hij die nog ontbreken in de toekomstige tijd. We zijn er weer toegekomen aan het laatste nummer van uh, het eerste uur. Die staat op uh, 16. En dat is uh, Martin Garrick samen met Asher. Uh, met de prachtige single Don't Look Down. 14 weken lang in de lijst. Uh, vorige week nog op 18. Hoogste positie 13, maar deze week dus op uh, 16. Martin Is Garrix. Your